1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Olympische Spelen in Londen zijn voorbij. Jacques Rogge, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité... verklaarde het grootste sportevenement ter wereld zojuist voor gesloten. Voordat de vlam langzaam werd gedoofd... kregen de 80.000 toeschouwers in het Olympisch Stadion... eerst een show van zang, dans en theater te zien. Zo traden onder andere George Michael en de Spice Girls op. De volgende zomerspelen zijn in 2016 in Rio de Janeiro. Een oud-sterfvoetballer Pele die maakte onderdeel uit van het korte presentatieprogramma van de Brazilianen. Nigeriaanse leger zegt dat het 20 strijders van de radicaal-islamitische groepering Boko Haram heeft gedood. Bij de gevechten in een stadje Maiduguri in het noordoosten van Nigeria kwam ook een militair om het leven. Het leger had naar eigen zeggen informatie dat een aantal Boko Haram-strijders in Maiduguri bijeen zou komen. Toen militairen de strijders overvielen, mondde dat uit in een vuurgevecht. Twintig strijders en een militair kwamen om, twee militairen raakten gewond.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 Het weer, een heldere nacht, en overdag volop zon, alleen in het zuidwesten bewolkt. Later op de dag in het zuiden kans op een bui. Het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht.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 Jan Roos en Jan Reenskerk. De Olympische spelers zijn afgelopen, de sportsover zit erop. Maar Echte Janne gaat al door. Welkom bij de Radio Zofapoom. En mijn naam is Jan Roos. En hey, ik ben Jan al even. Ja, lieve mensen, ik ben weer terug. Ja, belt bij het geluid heb je op je en de hashtag op Peter is echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne Radiospel. Het gaat telefoonnummer is 0800 -1, 1 En natuurlijk voor een uh, radiospel, wat noemen nog een Show, Wat een geleuter. En de stel ik van vanavond is: Heeft iemand toch iets gehoord van Mark Rutte? Huh? Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus val je de SP aan, omdat het zogenaamde Somsom-effect geen enkel effect meer heeft. Maar verlies je daar dan nog veel meer zetels zoals de PvdA, dan ben je dus als partij een ontzettende Johan. -Jan. Dat dacht ik wel. Laten we nog meer even kijken wie deze week nog een echte Jan of Johan is. Ja. ja. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Hoe, hoe, hoe. Heb jij een beetje uh, de Olympische Spelen gevolgd, Jan? Helemaal niet zo. Oh, mooi. Pia Dijkstra! Je krijgt een aantal keren krijg je een brief waarin je in principe geregistreerd staat als donor. Ja, D66 wordt ook wel de goede ideeënpartij genoemd. Maar daar is op dit moment geen sprake van. Pia Dijkstra, u weet wel... Uh, ja, die, die, nou ja, in ieder geval, Pia Dijkstra, die wil organen En niet zo'n klein beetje ook. Alles. Ze moet alles hebben wat je in je hebt. Alles wil ze hebben. Want volgens Pia moet je automatisch donor worden. Alleen bij een afbeelding word je na de dood niet leeggesloopt. Lekker Leg liberaal, Pia. Blijf van mijn lijf. Vijf. Ja. Dit denk ja. ik je nog wel aan, Jan, hè? Ja, je ja, kan dat niet zo maar zeggen van, van... Nou, als je geboren bent... Alles wat in dat lijf zit... Is die is nu van de staat. Dat is van, dat is van ons? Nee. En als, als je je principe in principe, hè? Ja. Als, als, je, als, je de, als je het niet wil, dan moet je even een handtekening zetten. Nee. Ik zet nee. een handtekening als, als ik mijn nieren oh. kwijt wil. Nou dan. Nou, niet andersom. Pia. Johan. Nou. <laughs> Emil Roemer. Denkend aan mij zag hij een holle bolle gijs die roept geld hier, geld hier. En nee. dan reken maar! Dat we dat dachten. Vroeger waren we de bank voor de Russen, maar het gevaar komt altijd van binnenuit! De Maoisten staan op 37 zetels, mensen. De SP gaat de verkiezingen dik winnen. En dan zitten we met de gebakken peren! Althans, als ze die niet ook hebben afgepakt. Uh, anyway, hier voor je niet, maar let maar op: stijgen, stijgen, stijgen. Oh, joh, joh, oh, <laughs> het doet wel om... pijn. Het gaat zo slecht. Ja, maar dat is wel een Zee. beetje van Ja? Wat is Emil Roemer dan? Want ik bedoel, als je, als je zo'n ongelooflijk veel onzin kan verkopen aan zo'n ongelooflijk veel mensen, ben je eigenlijk wel een echte Jan. Geloofwaardig. Zeer echte Jan. Een hele bioner echte Jan. Schoen, nou, we zullen het ook maar zeggen ook, want straks wil hij nog kwaad en dan zitten we op, uh, nou ja, tot... daar weet ik wel. Ja, zie ik, worden we op een werkkamp gestuurd ja, ergens. Uh, wat vindt Emiel eigenlijk van de publiek Omhond? Ja, voor mij moet het allemaal, uh, allemaal minder. Ja? Ja. Girande nou, nee. Martina! Nou, ja. ja, iedereen is heel blij, maar die mooie reactie van Curaçao en alles. En ook van Nederland, maar ik ben heel heel blij, maar heel heel blij. Ja, de leukste neger van het jaar, laat we eerlijk zijn. De hardloper van het Boevennest dat dan heet. Die stelt onze harten, en dat is toch weer wat anders dan je portemonnee. Martina, die liep als een bliksem. Net geen medailles, maar goud heeft hij al. Zijn linker er Hebben gezien, ja. Dat heb ik dan wel weer gezien. Maar wat een leuke gozer, joh. Helemaal leuk. En dan denk je van: Nou, spontaan. Ja, leuke gozer. Wat ja, een leuke gozer. Maar... Zeker een leuke gozer. Weet je wie ook een leuke gozer is? Nou, Maak je Ja, dat is bevrijding dus de Olympische Finale, dus goud. Dus super. Nou, dat heeft een mooi gezicht. De afgevoerster ja. van het gouden dames ja, op het team. Een Wat een prestatie. Twee krachten in elkaar. Maatje en Sleuze Die in ook nog de beslissende push in het doel. is dus maakt altijd al de belangrijke goals. Maar nu was het de allerbelangrijkste de topper, de leider, de winnaar. En ze doet ook nog mijn meisje. Nou, geweldig. Een pluspunt. Een Jan van je welste. Jan, heb je nog iets toe te voegen, Jan? Ik heb alleen maar toe te voegen dat ik uh, leuk vind dat je er weer bent, Jan. Dat ging ook, Jan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Echte jaar, jaar. Ja, ja normaal zouden we eigenlijk... Uh, we, eigenlijk zouden we nu uh, onze hoofdgast uh, aankondigen. Maar aangezien de, de, de, ja, de, de, de, de publieke omroep... Uh, de sluitingsceremonie met alle ja. sterren en zo wilde zitten Sorry nog dat jullie een stukje dan, van de wie moeten missen. Ja, ja, hebben we, ja, we gewoon... Live, radio, we gewoon, uh, Het lijkt verdomme wel dat het niet gelopen Nou, dat wij een uur minder uitzendtijd zo. hebben... omdat om, om, er iets, iets afgesloten wordt. Madame, monsieur... Ik bedoel, als, als, mijn feest, als je de afsluitceremonie van mijn meisjesfeesten ziet, is het gewoon allemaal opgeflikkerd. Ja, absoluut. Je, dat kun je ook in een minuut. Ja. Nou ja, goed. In ieder dat geval, dus maar een uurtje ja. hebben en geen ja. hoofdgast. Ja. Waarvoor onze ja. verontschuldiging. Sorry. Maar de Olympische Spelen zijn afgelopen, gelukkig maar. En de Velders tijd ook, dus we zijn dertiende geworden, Jan, qua medailles. hebben yes. gehoord. maar in het thuisland Engeland deed het veel beter. Die zijn derde geworden. En daarom is het misschien toch een idee om in 2028 het gebeuren hier te laten gebeuren. Het Haags Geluid. Hele goeie dag Bart, liefde van de VVD. Dag echte Jan, goeienacht. Ja, dag Bart, goeienacht. Zeg he. wat waren ze goed in die Spice Girls? Nou. <laughs> ik, ik vond alle optredens van die Engelsen perfect. Nee. Oh, het nou? nou Hé, hey Bart, uh, dat Engelse verhaal is dus nu afgelopen. Uh, nou, uh, misschien wel voor tijd ook. Maar jij hebt ook een droom en dat zijn die Spelen hier. Maar, maar waarom moeten we dat nou willen? De Olympische Spelen ja. in ja. Nederland. Ja. ja, 2028. Dat wil je toch? Al, ja. We hebben nu al gehoord dat die Engelsen er waarschijnlijk helemaal niets aan gediend hebben. Nou ja, behalve de derde plek op de medaille -ranglijst. Maar ja, dat kan je niet vergeten. Dus waarom moeten we ze hierin halen? Ik denk dat je de Spelen zelf wat meer moet zien als een, als een soort van vliegwiel... om allerlei andere dingen in Nederland voor elkaar te krijgen. En dat begint bij gewoon de, de wegen op orde en de sporen op orde... zodat de files zijn verdwenen. Uh, en dat gaat verder naar uh, uh, onze kinderen ook op een olympisch niveau te brengen... door ze meer te laten gimmen en te laten sporten. Zodat zij in 2028 uh, heel veel mooie gouden medailles Ja, dat winnen. las ik vandaag inderdaad ook al. Dat uh, uh, wij hier dus geen topsportmentaliteit te hebben. En dat we ons dan wel realiseren dat de hele bot er nog aan de klote gaat... want we geven de kinderen al geen gymles meer. En hoe zouden er dan in 2028 goede atleten moeten zijn? Dat vind jij dus ook. Nee, je moet even bedenken, we hebben nog wat dat betreft nog wel de tijd, of het nou wel of niet in Nederland wordt georganiseerd. Maar de gouden medaillewinnaars van 2028, die zitten nu op de crash, of net op de basisschool, behalve de turnsters dan, die zitten nog ergens anders. Ja, papa's even kijken. Even een schieten. Uh, dus uh, we, hebben, we hebben de tijd nog. Dus als we, als we nu uh, stappen gaan zetten om die kinderen meer aan het bewegen te krijgen... en enthousiast te krijgen voor sport, ja. uh, dan hebben we in 2028... en of dat nou in Amsterdam is of in een andere stad in de wereld... Dus beter hebben we uh, geld hebben de... we veel meer gouden medailles. Hé, hey, maar Bart, we... euh, leuk hoor de, dat de kinderen naar, uh, naar de sportschool moeten... en ook dat de wegen op orde zijn, wat dat ook mag betekenen. Maar ja, als dat betekent dat het 8 miljard euro kost... En dat is toch wel een beetje vervelend, want we zitten nu een beetje in een crisis. in. Nou, de, de uitzicht is nou niet echt dat we in 2028 er weer voorkomen bovenop zijn, toch? Nou, ik ben wat optimistischer dan we jij bent. Ik denk dat we met de maatregelen die we al hebben worden. genomen als VVD, en nog gaan nemen in de komende jaren onder Rutte 2. Dat we <laughs> hele goede stappen gaan zetten. <laughs> en dat we in 2028 al lang weer boven Jan. of boven Jan en zijn. Heb jij gedronken, Bart? Nee hoor. Je begint over Rutte 2 en de maatregelen die de VVD genomen heeft. Nou, dat, dat, dat, dat valt allemaal nee, me mee, toch, dacht ik, die maatregelen die de VVD genomen nou, heeft. Ja, of je dat over de koopzondag ja, hebt. Prachtig, he? He? Even, even om misverstanden te voorkomen. De Olympische Spelen in 2028 zijn fantastisch, maar dat gaan we natuurlijk niet zomaar doen. De financiën moeten op orde zijn, dat is een belangrijke eis. En veel belangrijker nog, de Nederlandse bevolking moet het willen. Dus er moet draagvlak zijn ja. onder nou. de Nederlanders. Hey. En dat besluit valt in 2016. Als oh, de dingen leuk. niet op orde zijn. Dan hebben we geen spelen in Amsterdam in 2018. 2016, dan uh, zitten we geloof ik in een socialistische dictatuur hier. Dus dan kunnen we het gewoon wel allemaal schudden. Of juist niet. Nou, uh, ik, uh, ik, ik mag het hopen van niet, uh, premier Wooner, ja, dan ik mag dan ook, ook hopen. maar de peilingen wijzen anders uit. Ja, zetels. Uh, 37, 37 zetels, zetels, ja. zetels voor, voor, voor, voor, voor de... Wordt zo's. het niet eens tijd dat de VVD ja, begint joh. met je campagne? Nou, zou Johan, dat kunnen. We hebben, we hebben nog 30 dagen te Ja, dag. nog, 30 nog 30 dagen is er uh, helemaal niks. Er kan een hoop veranderen in 30 ja, dat dagen. dat zei Diederik Samson ook, maar wat... Uh, mark my words, mark ja, my words. Ja, ja. Er gaat een hoop veranderen in 30 ja, wat, dagen. Waarmee dan? Hoe dan? Wat dan? <laughs> nou, iedereen Goh. is nu nog lekker aan het genieten van die Olympische Spelen... zoals de afgelopen twee weken en komt nu zo langzaam terug van vakantie. Dan zijn ze goed uitgerust, dan hebben ze de oren goed open... Eh, en dan kunnen ze eh, horen en zien en lezen... Uh, wat het beste is voor Nederland. En dat nou, is ik, kom, ik, ben, ik ben gisteren niet teruggekomen hebben. van vakantie... en het eerste wat ik hoorde is dat er 37 zetels naar Emiel gaan. Ja, ja, dat was geen goed nieuws. Dat waren mijn frisse oren wilden dat niet horen. En, wij, en wij nee. hebben, onze stelling van vanavond is, uh, uh, waar is Mark Rutte gebleven? No, waar is Weet Mark jij Rutte? misschien waar hij is? Waar is Rutte? Want het is toch best wel leuk dat, nou. we, uh, hè, ja. dat we in ieder geval weten op welke camping de premier zit. <lacht> waar is <-ie>? hij? <lacht> ik, ik, ik, ik ga je niet vertellen waar die is, maar hij is, maar uh, hij heeft vakantie gevierd en is gewoon alweer hard aan het werken. Oh, want we zien en uh, horen zo weinig van hem. Ja, maar jongens, jullie hebben toch ook vakantie genomen en wat dat betreft... Ja, maar brengen, premier, premier, premier. premieres mogen de premieres er premier. Premier vakantie, ja. onzin. Echte Janne mogen net twee, twee weken vakantie. En dat is alleen <tomf> maar omdat ze ons dan niet hoeven te betalen. Premiers hoeven hoeveel nog geen vakantie? Die moeten campagne gaan voeren en zorgen dat het allemaal goed komt, toch? Of, nee, of, Premiers nee? moeten ervoor zorgen dat het land uh, goed uit de crisis komt. Ja. En, uh, daar is Mark heel goed mee bezig. Ja, maar Mark zit er straks niet meer in het torentje. Er zit miljoen Roemer uh er. Oh jongens, niet zo pessimistisch, zeg. Ja, maar zeg dan de wat dagen... er gedaan wordt. Wanneer gaan jullie beginnen met ja. die Begin campagne? Wel. Nu, dit is het moment. Nou. Begin. Let, let We luisteren op. nu. We gaan, gaan echt knallen in de komende 30 ah, dagen. Uh, retoriek. Wat, waar ga je mee knallen? Hey, zal, je wat, zal ik je wat vertellen, uh, hey, Bart Rutte, de Liefde? Ik, ik, ik, ik weet jullie strategie. Jullie, uh, jullie gaan pas twee weken van tevoren beginnen. En dan wordt het Emile Roemer tegen Mark Rutte. Is je Roemer, Roemer of Rutte? Dat hebben ze namelijk met elkaar afgesproken. Dat ze dat gaan doen? Ja. Ja, het is vervelend, hè, dat dat op, op straat ligt. Is dat zo? Ja. Ik, heb, ik heb het liever over de inhoud. En uh, ik weet niet of je het vvd verkiezingsprogramma hebt gelezen... maar daar staan heel veel goede dingen in. Ja, en dat heb ik vorige keer ook rekenen. gelezen. Ja, nou, en we hebben 31 zetels gehad, toch? Ja, maar de, uiteindelijk heb je vrijwel niets uit dat programma uitgevoerd. Nee, joh, dat is helemaal niet waar. Niet? Dat weet je zelf ook. Oh. <laughs> nee, oké. Okay, ben... nee, we willen het niet dullig doen, hè? Maar tot, tot, tot nu toe is, is het, komt er nog weinig terug... van ik denk van deze gasten, daar moet ik nee. nodig weer op stemmen. Wat? Nee, we hebben, we hebben ervoor gezorgd bijvoorbeeld dat uh, de, de cultuursector is hervormd. Uh, de publieke omroep is op de schop gegaan. Nou, dat is, dat is lekker dan. <laughs> ja, dat zijn jullie ja. onderdeel van. Ja, dankjewel. Is, is jullie hebben één ding gedaan. Is dat en mijn, is mijn brood boterham voor, maken, de, voor de ja. toekomst. De, nou, hartelijk goed. Nee hoor, Bart. Hey, jongens, als, jullie, als jullie een goed genoeg programma draaien... dan uh, heb je dat uh, belastinggeld ja, nodig. Maar... Dan, dan kan je gewoon bij de commerciële. Je hebt groot gelijk. zitten we hier nog wel even een tijdje. Dan. Juist. Hey, uh, zeg je nou juist... Zo, dat, dat was weer, was weer een, een kiezer minder. Echt onvoorstelbaar ja. Ze gaan zo om onder die kiezer. Het een goed programma draaien, joh. Ik, ik, ik zou gewoon heel zuidig zijn op iedere stemwoord. Ja, elke stem is er echt niet waard ja. hoor. Ja, op, maar ik vind anders vind ga ik, ik ook altijd, voor, die, altijd, voor die rode jongens hoor. Ja. Ik vind ook dat je altijd uh, gewoon wel eerlijk en, en straight moet zijn en uh, moet vertellen waar het op staat. Okay. De komende ja, ja. jaren zit het er gewoon niet in dat er cadeautjes uitgedeeld ah. gaan worden. En de partijen die dat wel doen, uh, dat zijn de partijen die je moet onthouden. Hé Bart, hoe hoog sta je op de lijst? Ik sta op 36, net als de vorige ah, keer. Dus je bent op zoek naar een nieuwe baan? Nee, jongen, ik uh, ga 13 september gewoon weer uh, vrolijk in de kamer aan het werk. Je, je, er komen meer dan 36 zetels voor de, voor, de, voor de VVD. Yes, daar gaan we helemaal voor. <laughs> het is nog nooit. Ja, vind ik wel leuk. Een... Nou, ik moet zeggen, ja. dat blinde optimisme heeft toch iets. Ja, nee, ja. maar uh, nou ja, goed. Uh, Bart, ik hoop dat je ja. in de kamer komt. Ik hoop het ook. Maar dat betekent nou. namelijk dat uh, uh, de Rode Brigade niet in een torretje zit. Precies. En ik hoop dat die, uh, nee, die Olympische Spelen komen. Als jij er blij van wordt. Ja, voor mij hoeft het niet Nee, nou ja. Nee, jongens, ik vind ja, de wegen wel op orde hoor. Nou ook, ja, de wegen zijn prachtig treinen. We hebben geen nooit Dus we nee. rijden ja, de Olympische toch al niet meer. Olympische Spelen zijn fantastisch. Maar het hoeft niet per se in Amsterdam. Als het maar goed geregeld is. Zo is dat vind ik ook. En al die, en al die, die, die turners nu ongeveer aan het neukenslaan. slaan. <laughs> want dan kunnen de kinderen op ik, tijd van wil, de Olympische Spelen Ik wil spelen, het maar. niet horen. Ik wil het niet horen. Nou, je ja, hebt gelijk Maar de liefde mag bedanken. <laughs> dan en uh, lekker slapen. En, uh, nou, over Twee weken begin je met je campagne en uh, doe dan je best. Ja, ik doe altijd mijn best. Mooi ja. zo, meneer De liefde, Dank je ah. wel, slaap ja. lekker. Ja, ja, dag. dag. Ja. Hoi, hoi. Het Haag's Geluid. Ja. Het <tus> <tus> <tus> ontzettend lang stuk tune hebben we met een heleboel herrie vandaag. En is dat nieuw? Nee hoor. Oh. Is het nieuw. Ik vind het een mooi. Hey, eindelijk tijd voor iemand die er wel iets van snapt. Het is natuurlijk tijd voor Lavi Janko's. De VVD en de SP hebben samen een strategie bedacht. U hoort het goed. Mark Rutte en Emil Roemer hebben samen verzonnen... hoe ze allebei de verkiezingen kunnen winnen. Heel simpel. Rutte moet de grootste worden op rechts en Roemer op links. De heren hebben bedacht om er niet te zijn. Gewoon helemaal niks te laten horen tot twee weken voor 12 september. Dan gaat de leider van de VVD en de leider van de SP... elkaar heel erg en enorm in de haren vliegen. Ze maken er nog net geen bloedbad van, maar die hele twee weken... Gaat over het gevecht tussen die twee. En dus krijgt niemand anders meer aandacht. Op die manier vreten ze samen de PVV op... hoeft de SP niet in debat te gaan met linkse broeders en zusters... en wordt de VVD niet afgerekend op hun wankele beleid van de afgelopen anderhalf jaar... en hopen ze het onderwerp Europa mis te lopen. Als de liberalen ergens op gaan verliezen, is het dat onderwerp wel. Dus daar gaan ze het helemaal niet over hebben. Het wordt, wilt u Rutte of Roemer, meer niet. Nauwelijks inhoudelijke debatten, alleen maar de vraag wie u wil... Zo zal de ene helft kiezen voor de socialisten, de andere helft voor de liberalen en de rest krijgt bijna geen kiezers meer. Zo worden ze allebei groot, maar dat maakt geen hol uit omdat ze weten nooit met elkaar te gaan regeren. Want met zulke vijanden heb je geen vrienden meer nodig. Ik zou zeggen, dat was lang niet slecht. Jij hebt nu dus helemaal niet gesleten. Wat zeg je? Het gaat hartstikke goed hè? met je column. Hè? Ja, maar eerlijk toch? het een joh. stukje inzicht. Ja, mooi. Hè? Dat, uh, <laughs> ja, dat hoor je niet vaak. wel. Is... Nou, blijft ja. verborgen voor de ah, ja, van de ogen van je Ja, dat is ook gelijk. Ook, hoor. Ja, goed. Hey. Is dat Neil Diamond niet? Ja, dit is, dit is Neil Diamond. Mooi. Oh, nee, maar het past wel een beetje in het, in het lijntje van al die oude andere babybloemers van de afsluitingsceremonie. Ja. Of mag ik dat niet zeggen? It like... Nee, de hoe? Waar het begon.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 So jij ja, kent dit van vroeger heb Ik heb hier jeugdtrauma's van, echt waar. Oh, ja? Lennart Cohen en Neil Diamond, wat een verschrikking. Zondagochtend, elke zondagochtend. Strak om half en af. man, ja, oh. Sorry, maar, maar zoek hem ja, uitgooien. De... Ik kan niet uit, want uh, Jan die wordt echt ja, niet broer, lekker. Heb... Hey, sorry, man, dat wist ik helemaal niet dat joh. de neus van, echt. Dat jij een uh, Neil Diamond uh, allergie had, dat wist ja. ik helemaal niet joh. Nee, sorry. Nee, maar als je dat had gezegd, ja. dan had ik uh, iemand anders opgezet. Ik bedoel, we, we zijn nu. goed. Oké. Okay. We goed. Nou, oké. Okay. Hé, hey, hey. hey, uh, uh, Leo was uh, twee weken mijn vervanger en wat heeft hij er goed gedaan? Jan Of niet? Ja. Ja. Ik hoor hele goede berichten. Van wie? Uh, nou, en die ene Finn, die, ene, fin, die ene, ene jongen, die weet je, die ook wel is, die nooit inbelt met een stelling... maar wel altijd vindt dat onze stellingen slecht zijn. Weet je? Ja, die, ja. Die, die, die met het roze over hem. Die... Oh, cup. Ja, Kup. En die, die was nou, pest uh, hem eruit, dit en dat. Jou eruit, pesten? Ja, ja, ja, ja, Nou, uh, is daarover te praten? Of wil je gewoon, graag... Nou, dat kan ja. zeker, maar er komt een belachelijke aan te passen. Oh, nou, dan, dan blijf ik ben je, niet maar hey, hey, man, je maar lekker. Hé, maar je wel iets aankondigen of zo? Nee, nee, nee, niet? nee, ook over Leo gesproken. Hij is nu gewoon, natuurlijk gewoon weer terug als onze sportkerder. Spurten. Spurten. Spurten. Met Leo. Ah. Leo Driesen. Hele goede naam. Leo Driesen. Jongen, praat jij raar, hè? Het lijkt. Slisbeck wel. Hé, hey, Leo, hoe was het de afgelopen twee weken? Heb je het leuk gehad met Jantje? Ik heb niks gehoord. Het was, het was van bijzonder hoog niveau van mijn kant. Ja. Leo! Ja, was het, heeft, hij, heeft, hij, heeft, hij, wat, heeft hij pijn gedaan, die roos? Heeft hij, heeft nee hoor, hij... nee, nee. Ik nee? heb het dagelijks al gehad. Nee, gewoon nee, niet. Het was raar. gezellig, Leo, of Toch? niet. Ja, is een, uh, Jan is een bijzonder goede collega gebleken. Oh, In ja. tegenstelling tot wat jij altijd over Jan beweert, Jan. Hoe zou ik nou weer over wat? Jan zeggen? je een geen jou, goede Zit collega geweest. Ja, welke Jan? Jan? Ik weet het helemaal niet over welke Jan ik het. Oh, je bedoelt wat Jan over mij zegt? Ja, ja nee, nou, dat, dat probeer ik maar naast me neer te leggen. Nee, andersom. Uh, oh, ik over hem. Ja. Nee nou, hoor. Ja. Nee, oh goed. Weet je zoekt het ook lekker. Uit. Leo! Hey, Leo, ja, de competitie ja. is begonnen. Eindelijk dat, kunnen we gewoon weer naar, naar voetbal kijken zo, in plaats nou. van dat na, aan zo'n rekstok hangen en in en... Ja, voetbal voetbal. Nou ja, voetbal heb je gezien. De, de, de, de competitie is begonnen, Voetbal. Dat bedoel ik. Ja, het is gewoon voetbal. voetbal. Hey, PSV gelijk op zijn knikker hè. <laughs> Leo. Ja. ja, vind ik wel mooi voor Erwin Koeman. Hè? Ja, vind ik wel mooi hoor. Hij echt een topgast. Ja, en, en, en... en. Jongen van Snijden natuurlijk. hè? Ja, Rob niet. Ik zag uh, vandaag oh, dus was bij, uh, bij Utrecht, of min of meer bij ja. utrecht Feyenoord Ja. En dan zag vlak voor de wedstrijd met Ronald Koeman. En uh, als je dan begon over die wedstrijd uh, die uh, RKC uh, gewonnen had van PSV, was het mooi om uh, de glittering in zijn ogen te zien, zo trots als hij was op zijn broer. Leuk. Oh ja, ja leuk is dat hè. Uh. Hey, ja. Eh, ja, ja, dat vind ik dus leuk, ja. ja. <laughs> gewoon echt, dat gewoon mensen ja, gewoon leuk. Nog, nog aardig Ja, zetten. leuk, hoor. Ik nou, zou even voor voetbal hebben? Godkendoon. Hey, hey Feyenoord, het... maar met, met, met, met, met zijn bal over de sloot, hè? Feyenoord heeft ontzettend goed gespeeld tegen Utrecht. Ja. Want uh, ik moet nog maar zien wie daar allemaal gaat winnen. Ja. Feyenoord deed het en had met 2-3, 4-0 moeten winnen eigenlijk. Ja, dat is zeg, waar het probleem waar, zit. Ja. Nou, Ze maken het niet af. Ja. Uh, Immers krijgt een beetje een doel te maken complex. Ja. Uh, uh, um, en daarom zijn uh, ze nog altijd bezig, kan ik je nog wel weer even vertellen, dat verhaal vertel ik uh, wel vaker, maar nog altijd bezig met Guidetti. Ja, ja, dat, dat is, eigenlijk, het, dat dat dat is eigenlijk niet zo'n fijn nieuws voor uh, Guidetti zelf, want hij is nog altijd herstellende van die uh, zenuwaandoening die hij aan het eind van het vorige ja, seizoen kreeg. enkel, hè? Ja, ja en, en, en hij is nog altijd niet genezen. Dat betekent ja. dat hij dus niet uh, tussentijds verhuurd kan worden aan een Engelse club. Want Sunderland had wel interesse in hem, ja. maar alleen maar als hij fit is. En nu begint het toch zo langzamerhand wel te lijken dat uh, Manchester City uh, gaat besluiten om uh, aan Feyenoord te vragen of uh, Guedetti uh, oh, uh, weer bij hun uh, terecht kan. Maar ja, dat betekent wel dat hij de eerstkomende twee maanden nog zeker niet pas zal zijn. Ja, maar het is wel zo dat, dat Feyenoord vorige seizoen echt, echt uit het dal getrokken werd door die gozer. Dus voor de competitie zou het leuk zijn. Zeker, en, en dat is ook een van de redenen waarom Feyenoord zegt, uh, ja, het maakt niet uit of hij fit is of niet. Hij geeft ons zo'n boost. Ja, boost en ook uh, de fans. Ja, dus uh, nee, zo. ze zullen hem met open armen ontvangen. Hé, hey, uh, Ajax die staat op het punt Theo Jansen kwijt te raken en Anita. Uh, gemiddelde leeftijd is denk ik nu zo'n dertiende uh, binnen Ajax. Want wordt toch helemaal niks, niet? Nee, maar ik heb de indruk dat ze dat bij Ajax ook allemaal niet zo heel erg vinden. Nee, hoe kan dat nou? Ik snap dat niet. Nee, dat is het nieuwe beleid, hè? Ah. Oké, okay, leg eens uit het Oeh. nieuwe beleid. Wat is het nieuwe beleid? Kinef. Het nieuwe beleid is we doen het met wat we hebben en uh, we, uh, wat we halen moet uh, uh, graag komen en moet beslist niet meer verdienen dan uh, degene die op dat moment het meest verdient. Ja, want die jongen waar ze mee bezig zijn van Herenveen, die, die roept al uh, dat hij ja. meer geld wil verdienen, dat het nu al te weinig is. Ja, nou, dus ja hoor, ik is... vind dat niet zo heel erg slim nee. van uh, nee. Asaïdi nee. zelf, nee. want uh, de clubs zijn eruit, heb ik begrepen, ja, en uh, hoor ik dan wel iets meer dan hij bij Herenveenkracht, maar hij vindt het te weinig. Ik, ik denk, ja, ik zou erheen gaan en uh, dan kan je lekker Champions League spelen. Yeah. En je hebt hier in de kijkers spelen. in de kijkers Ja, je hebt in de kijkers ja, spelen. Ja, over, heer, heer, over Heerenveen heer. gesproken, ook, ook niet goed hè? Ja, met, wie met praat met er al over Heerenveen? Ik heb het helemaal niet over Heerenveen. Nee, Heerenveen. niemand heeft het nog over Heerenveen. Oh, ik, ben al, oh, nee, maar, wil ik maar, mag zijn... er nog helemaal niet mee vermoeien nee, te begrijpen. Nee, jij bent over Heerenveen gesproken. Nee, maar van mijn voornemens van dit seizoen is dat ik daar even niet meer in meega dit seizoen. Ik ga gewoon eigen standpunten doen. Oh, doe maar dan. Het was natuurlijk wel fegelijk, dat vervelend... Dat hij in zijn eerste wedstrijd voor Vertige in de competitie ja, de glimslag heeft verloren. Gelijk gespeeld. Gelijk gespeeld. Tjonge, Wat? Jongen, jongen, jongen. Jij me er niet meer bij. Mee. Je bekijkt het wel. Gelijk gespeeld. Hij Gelijk gespeeld. Vond, hij vond het ook niet slecht. Hij, hij vond het ook slecht. Nee, <laughs> nou ja, goed. Dus leesback uh, gelijk gespeeld. Nou ja, goed. Wat maakt het uit. Heb je nog iets te zeggen over uh, Louis Vergaal in zijn persconferentie of zeg je van uh, Nou, Louis Vergaal heeft dus, uh, die heeft een reuze zitten, want die heeft uh, met twee feyelers wat doen uh, en uh, CI Derksen en de Telegraaf. Dus <laughs> dat een leuke, leuke weken. Maar. Die handen, heeft het leuk, hè? ja. Ja, dat ja, gaat wel worden. Gekke Vergaal. Wil jij nog een vraag stellen, Jan? Nee. Oh, nee, maar ik nee, wil ik nog wel even. even wat zeggen. Oh, ja, ja, Doe maar. Jij wil wat kwijt? Heb je toevallig dat doelpunt gezien van die Cherry die... Uh, nou, met een pegel! Uh, ja oh. Nou ja, er en, en, en, schijnt toch nog, uh, nog wel iets van een relletje te komen. Want uh, de, officieel moeten alle Eredivisieclubs met dezelfde bal Dat een Derbystar, geloof ik, bal. Ja, ja. Maar en bij Vitesse, en bij Twente, en bij Ajax spelen ze allemaal met, uh, wat lichter. Met een Nikebal en soms, soms en met een Adidas bal bij Ajax. En dat, uh, die Nikebal, met name, die is, die is nogal wat uh, lichter, waardoor die Cherry dat zei het zelf ook... Na in afgelopen interview, ja, dit is een lekker balletje, die kun je lekker raken. Die handen zijn veel zwaarder. Oh. Dus ja, dat geeft toch wel wat uh, uh, nou. uh, gedoe en commotie. Dus, uh, een dat, beetje dat zoals is de, de, de, de Zo allemaal voor niks. Ja. Wat? Mag ik dan nog even eindigen met uh, de, nee, de uitspraak van door, de week? Doe maar rustig even door, hoor. Ga er even rustig door, joh. De uitspraak van de week? Doe maar hoor. Doe maar de Uitspraak leren. van de week. Hebben we daar al een jingle voor? De, van de week. Oh waar ja, gaat het een teamwork lever? Ja, een teamwork Ga het niet nadoen, Jan. Kom even Ik citeer hem even. Ja, nou, kom maar. We got to perform like this every week, Steve. En ik denk aan dat dit ook elke week de spreek van de week wordt, Leo, nog niet? Nou, ze slecht spelen, want dan zal hij zeggen dat het niet zo moet elke week. Leo is een, ja, een beetje een hekel aan die... Nee, Leo is een Leo, wie he, wordt de kampioen? Eh, uh, de kampioen wordt uh, FC 20 FC Twente, ja, je stond, vorig jaar zat je er ook naast, hè? Ja, uh, nou en? Nee, toen hadden wij het wel goed, zeg maar. Ja, nou en? Nee, maar omdat jij dan de kenner zou zijn ja dus ja ah, nee maar hij is dan, wel dan een kenner met lef hè? hij gaat een standpunt heeft hij dit seizoen we mogen, komt, uh, ja. we mogen er niemand doorheen praten. we mogen wel slissen. nou dat is wel leuk Goed we mogen T-Mac. ja gaat goed uh, met Martin hij is ook weer uh, ja, lekker bezig hè zomer yes. Juist. Ja, is hij een beetje geil of niet ja hij wil dat <laughs> nooit hè nou, wat? <laughs> nou Leo. dan Leo. Leo, in de gaten luisteren. Hé, ja, tot volgende week hè. Oh, ga jij nu. Kapt hij Ik vind het prima, hang nou, me op ook dan. Dag Leo! Dag! Dag dag, Leo. dag! Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ooit vluchtte hij voor de communisten uit Tsjechië. En binnenkort vluchtte hij voor de communisten weer terug naar Tsjechië. Maar voor die tijd is hier Martina! Nee. Deze is wat wij in Tsjechië een plastofpasek pratsnota noemen. Een plastic zakje leegheid. Het grote niks. En zoek je wind op een koude maandagmorgen. Godverdomme. Wat die partij nodig heeft, is balen. En dat is nou net wat ze willen gaan pakken. Die zogenaamde liberale partij wil verplichten dat jij orgaandonor wordt. Zonder speciaal afmelden ben jij geen volledig eigenaar van je eigen lijf. Erg grappig voor een liberale groep denkers. In China doen ze dat ook. Daar trekken ze gevangenen leeg. Daar zit iedereen met een rietslouting in zijn pens en met een niertje of wat minder. Die overheid die gaat niet over mijn lijf of wat ik daarmee wil doen. Natuurlijk vind ik het prima als iemand wil doneren. Misschien zou ik het zelf ook wel willen doen. Maar als die D66 mijn longen wil opeisen... kunnen ze van mij alleen maar een middelvinger krijgen. Weet je wat ze daar nodig hebben? Een roegegraat. Laten ze die eens bij zichzelf gaan zoeken. Een paar lekkere tieten trouwens ook. Ik ken helemaal geen D66 meisjes met van die heerlijke jopen... Ze zijn allemaal van het niveau Pia Dijkstra. Daar krijgt Maarten het niet warm van. Maar als ik eerlijk ben, zou ik mijn orgaan geroest in haar doneren, hoor. Soms moet je niet zo kieskorig zijn. Denk daarmee eens over na. Tot volgende week. <lacht> mijn orgaan in haar doneren, dat is toch een goede grap. Of niet? Dat is... <lacht> No, no, no, ja. No, no, ja, nou, nou, nou, nou. Als je no. doodgaat, pikken ze ook je geld af. Dus waarom niet je organen? Oh, ja. Goed, belangrijke zaken. Liggen je parmezaanse kaas lekker te rijpen in de schuur? Wordt de streek getroffen door een aardbeving? Nee, toch? 600.000 kazen beschadigd en dan mag je dus niet meer verkopen als echte parmigiano reggiano Parmigiano reggiano dus Zo ging het ongeveer toe in de fabriek van de oude familie Joe... ...waar 600.000 parmezaanse kazen lagen te vergrotten in de smeltoven. Nee, zeker niet als het licht aan de initiatiefnemers van de actie. Red de kazen. Wij lusten hier in Nederland namelijk best een kaas met een deukje, dacht men in beest. Ja, we spreken dus met Rijmond Jansen. Rijnmond. Goedendag Rijmond. Goeienacht. Rijnmond Jansen, luister, wat heb je gedaan? Er is dus een aardbeving in Emilia-Romagna in Italië. En wat gebeurt er? Eind, uh, eind mei was die aardbeving. Ja, um, wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan, dan is er natuurlijk een heleboel schade aan, ja. aan gebouwen. Nou. Uh, maar ook heel veel economische schade. Aan kaas. En aan kaas. Een heleboel ja. aan kaas. <laughs> Ah, ah. Sorry, gaat door ja. voor ja. ja, zeker. Nee, eh, eh, kaasfabrieken, hè? Die, eh, je moet je voorstellen, die kaas ligt te drogen op eh, enorme hoge We hebben hebt het over Parmezaanse kaas hier, hè? Zeker weten. Ja, de, de hoogste kwaliteit de hele echte ja en uh, ja, dan komt er zo'n aardbeving dan vallen die kasten omver. weg oh. dan, dan breken die er dan vallen, breken die vallen de kaasen, kaasen. Jazeker. zeker in plaats van ja, in plaats van ze smelten ja, de, kaasen, ja, ja. de La, laat Ruimond ja? even oh, sorry hè, want, ja. uh, vertel verder en dan ja. en toen nee. <laughs> nou ja, zijn die kazen gebroken dan, ze uh, breken dan, de, de kaarsen! <laughs> en hoeveel hoe, hoeveel Keurmerik. waren dus een beetje gebroken eigenlijk dan eigenlijk Zomaar een beetje rock, zeg maar Sorry, dat stond ik niet. Hoeveel waren het er ongeveer die gebroken waren, zo'n beetje ongeveer? 600.000 kazen. Zes? En kazen, 38 kilo. 28 kilo. Dat is 600.000, 38 kilo. Heb je ze allemaal opgekocht? Hoeveel Ten heb je erop gekocht? Kaas of zo. We hebben, we hebben uiteindelijk bijna 14.000 kilo gekocht. Okay. 14.000 kilo. Wacht even, je slaat een stukje over. Kijk, inderdaad, dus luisteraars. Uh, Raimond Jansen samen met, een, met zijn vriend Samuel Sanders zijn het actiecomité. Red de kazen en hebben gekocht. Hoeveel ka kilo kaas zijn er? nou? 14.000 kilo. 14 kilo. Wat kost dat per kilo? Nou, we hebben mensen gevraagd 25 euro te betalen voor anderhalve kilo kaas. Oh, je hebt van tevoren mensen gevraagd om het te betalen? Of heb je het zelf nee. voorgefinancierd? Net niet. Nee, nee. We, hebben mensen, we hebben mensen van tevoren gevraagd: maak 25 euro over aan ons. En dan, uh, dan kijken wij hoeveel mensen dat ook echt interessant vinden. Want dan is natuurlijk, wel hadden geen idee waar we aan begonnen nee. te later. Nee. En uh, ja, goed, wij gingen uit van een man of 100. En dat werden er we iets meer, want uiteindelijk zijn er 8000 mensen geweest die door ons geld hebben. 1000 mensen wacht, hebben een geeltje iets. kaas besteld. Ik wil weten wat het normaal kost als ze zeg maar niet van hun rekje zijn geflikkerd door een aardbeving. <laughs> dat toevallig van de week in de groothandel, dat stond dus voor 18 euro de kilo, exclusief btw. En nu heb je dus eh, vijf, wacht even. En je 25 euro voor anderhalve kilo, dat is toch hetzelfde? Nou, ja, dat is toch een nette prijs of niet? Nou, ja, maar dan zit minder... er toch helemaal geen prijsverschil in? Beetje, niet veel. Ja, een eurotje. Heb je er van nee, een nee, plank nee, nee. kaas met een gat erin? En er is een, ja, ja, ja. een steentje erbij. En stof. De, wow. Nee, daar valt ze dus mee. Die kaas is prima in orde. Alleen omdat ze gebroken zijn, krijgen ze dat stempel niet wat nodig is om officieel parmigiano reggiano te zijn. Nee, maar je verkoopt ze wel voor hetzelfde geld, voor een officiële parmigiano reggiano nou ja, ja, nou, zeker. Ja, hè? Ja, want met die kaas is er qua smaak in, maar niks mis. Ja, maar luister Alleen, dan. Dan kun je toch net zo goed gewoon een normale parmigiano reggiano, -reggiano te kopen, in plaats van zonder stempel... van de erkende Italiaanse kaashandelaar zeg je... Amigo of de, Amico ja, is, de goed, de is Spaans. Nee, Spaans, je zegt Kut, meer, uh, het het uh, uh, Fratello! Uh, uh, wat is hij? Italiaans is vriend, vriend uh, uh, Rijmond? Amici! Amici? Remond? Ja, ja, Amici, ja, ja. Nee, amici. Ik denk dat je even uitpraat. Ja, ja nee, sorry. En dan zeg je, mag ik gewoon een heerlijke parmezaan Reggiano van 25 euro de kilo? Dan zegt hij, natuurlijk. Ja. Hé, hey, ja, dat kan ook. je kan ook gewoon naar je eigen winkel gaan en naar de kaas kopen. Dan steun je die boer natuurlijk ook. Maar je moet je voorstellen dat die kaas niet langer bewaard konden worden. Oh, dat is oh. Dat die dingen natuurlijk niet nog in de schappen liggen. Het is, een, dan gaan ze het is een ecologisch stukje filantropie. Ik het, nou, zo had ik nog niet bekeken, maar ik moet er een traantje van weg. Ik vind het schitterend. Dus wacht even. Naast dat ze er zijn gevallen... En naast dat ze geen stempel hebben, zijn ze, zijn ze ook nog oud, bijna bedorven, en kosten ze net zoveel als een vers stukje... Hier per... Nou ja, ik vind het ook... Dit is een stuk handel. VOC-medaliteit. Ja, kwaliteit ook. Hè? Maar jullie maar, hebben ik, dus... Hey. Ja, jaar, heb nog niet bekeken, zei ik al. Maar 8000, ik ja, nee, 8000, mensen, 8.000 mensen een waardeloos brok nepkaas in de handen gestopt. Komt daar? En, we mensen met een prachtig stuk uh, kwaliteit uh, Parmigiano-Reggiano. Ja, hey, en die, die fabrikant goed, hè, uh, toen uh, Raymond Janssen uit uh, Nederland die kwam, en, uh, kwam, die zei Hoi zei, hey, uh, Michi, mag ik 14.000 uh, kilo kaars? Wat zei hij toen tegen je? Ja, daar was je wel blij mee natuurlijk. Ja? ja dan toch, had hij weg kunnen knippen, want dat oh. kan het niet langer bewaren. Dus hij vond het wel mooi. Oh, en heb je toen ook wel een beetje korting gekregen? We hebben, uh, we hebben gewoon een normale nette prijs betaald daarvoor. Uh, omdat we geen in mond ons uit de kant halen, we willen gewoon die boeren helpen. Ja, die man heeft natuurlijk zegt, al. 31.000 miljard euro schade had, geleden in ja, de regio. 600.000 600 van zijn beste kazen uit de kast geflikkerd. Ja. En dan komt Rijmond en die zegt: Jongen, ja. ik help je er vanaf. Rijmond, ik vind dat je een ontzettend goede gozer bent. Want nou, als ik namelijk naar die, naar die Italiaanse neer was gegaan. zei: Luister vriend, die kazen van jou die zijn ge gevallen, die zijn kapot, die zijn bijna oud. Ik, Een euro de kilo! Weet je wat? Ik mats je. Anderhalf uur! Maar dan heb je het ook gehad. En dan, en dan, wil ik dan moet je nu... wij die vrachtwagen volgooien. Ja. En dat ga ik niet doen. En nee. nu, godverdomme, een espressootje. <laughs> nog een beetje. He? En een knappaatje. Dat had ik gedaan. Ja. ja, die espresso hebben we wel gekregen trouwens. Oh. Hoor. Die, die, zat, die was prima door. Maar... Ja, dat is dan wel weer fijn, hè? En, en, maar ja, dan ja. mag, hey, mag ik nog één vraag? Wat nou? Uh, hoe kwam je er godsnaam op dat idee? Zit je goeie vraag, he. Dit is nou een goede vraag. Ja, dat is een soort Bart Spee's vraag. Ja. Maar, maar, maar, maar. Je las de krant je denkt, ik bel die man op, of wat? Of nou, zit je, eigenlijk, zit je normaal uh, eigenlijk kwam het daar wel op neer. Nee, mijn collega die heeft er een jaar of tien gewoond, dus die kent die regio goed. Oh. Oh. En wij zaten ons een beetje te vervelen, we hadden helemaal aan het werk te gaan. En toen zei hij dat, van, kom, we gaan er wat mee doen. Oh, je jullie zaten je te vervelen nou, en nou, nou, eigenlijk, nu zit je weer ons ermee te vervelen. Nee, nou, er is een goede daad verricht en hij is juist ja. rijk geworden met die kaas. Nee, jij is dus niet rijk geworden? Wel toch? Ben je rijk nee, geworden? Nee, dat dan weer niet mee. Nee, we nee, hebben een stichting opgericht en dat kan maar netjes zo qua... Qua kosten en dat soort dingen keurig netjes uh, uh, allemaal. Vind je, het, uh, vind je het een beetje te nassen, die kaas, hè? Ja, nou, ik zit hier aan mijn, aan mijn, aan mijn computertje met een, met een glas wijn en daarnaast staat een schoteltje en dan ligt hij op hè? De kaas. Ja, ja maar hoeveel kilo heb, heb heb kilo. Je, hoeveel kilo heb je nog in je kelder liggen? Van die, van die en, en, en, nu nog niet zoveel, maar uh, nee, ik zorg wel dat ik zelf een paar stukjes overhoud. Ja, nee, je gaat, komt, uh, die, die, die vrachtwagen die komt wat aan? Morgen, vandaag? Is hij er al? Of komt hij nog? Of? Dinsdag komt, dinsdag dinsdag dinsdag kom dinsdag komt hij. Uh, ja, kom en mochten wij nou zeggen, Jan en ik, kom, wij willen ook een stukje. Hoe komen we daaraan dan? Nou, dan zou ik zeggen, kom, kom, kom, op, kom op dinsdag of naar nou, het persmoment. en dan uh, je je een, een persmoment? Ja, zeker. Ze persen de kazen. Sorry. Nou, Rijnmond, ja. zullen we er maar mee opbouwen, nou, ja. want uh, voor je het weet hebben we het, uh, het gehad met die kaas. Hè? Ja, je, je, voor, voor, ja, je moet het niet te gek maken. Hè? Veel succes ja. bij de volgende aardbeving. Ik ben zeer benieuwd wat je dan met het getroffen gebied weg gaat sleuren. Ja, en, uh, ja voor dezelfde prijs. Hè? Dus ja, niet, uh, we, maar het is een ja. mooi we, we, we, we, Ja, Veel persaandacht toegewenst. Ja. ja, veel heel veel persaandacht. En liefde en kaas. En liefde en kaas. Bedankt Helemaal voor je tijd. Nou, uh, Raymond echt dag! Is het ergens te koop? Te koop, wat te koop? De kaas. Nee, we gingen er mee ophouden nu. Oh, daar nou, ben ik. Dag! Dag! Echte jammer. De Liefdespanter is weer terug van de vakantie. Maar wat een leed op de camping. Dagboek van de Liefdespanter. Voor alles moet het eerste keer zijn. En dat was 33 jaar geleden. Toen ik voor het eerst ging kamperen, dus. Het was op Ile de Ré, een eiland aan de Franse Atlantische kust. Het was er bloedheet, er was waanzinnig veel bier. Elke nacht liet een of andere droplul mijn luchtbed leeglopen. Joop Zoetermelk won de tour en verder herinner ik me niets. Voor alles moet ook een tweede keer zijn. Kamperen dus, en dat was dus de afgelopen twee weken... ook alweer aan de Franse Atlantische kust... maar nu in Les Parmes, een stukje boven Bordeaux... op een natuurcamping van Nederlandse eigenaren Kim en Zlatan... een middelbaar homo hostel met een droom van een Frans landgoed... en een bloedhekel aan campinggasten. We gingen kamperen omdat het zo leuk is voor onze kinderen. Die kunnen dan namelijk mooi spelen met de kinderen van andere mensen. En dan hebben wij als ouders ook een keertje rust in de tentwoordspeling. Wat je dus in al die dure villa's met privé wat mooi kunt vergeten. Op naar de camping dus, maar wel in een tent met complete veldkeuken, koelkast, bokspringbedden, twee slaapkamers, 220 volt en stahoogte. Een reus van een tent op vliegenvrije vlonders, eigenlijk voorzien van alle comfort, behalve koud en koud. Warm, stromend water, een douche en een toilet. Nou, dan kom je wel overheen, hoor ik je denken... nou, dat moet jij maar eens proberen als je met perswijen plaatsneemt op een gehorig toilet... terwijl op drie meter afstand de buurvrouw staat te douchen... drie kleuters ijverig een tandje staan te poetsen... en het hele spul geduldig staat te wachten tot jij rood aangelopen... met je playrol van het gerief afkomt... wufte sporen van de kaas kaasvandu in je matineuze kielzog. En dan moet je het nog meemaken dat je twee maal per dag het zwembad wordt uitgejaagd... omdat de mensen die een huisje hebben gehuurd ook rustig een baantje willen trekken zonder de plebs van de camping. En anders wel de bazen zelf, die in een blote pielenmuis wilden genieten van de blikkerende zon. Nou, ik weet niet of het zo hoort op campings, maar wij waren nogal verwonderd dat we werden behandeld als een last voor de eigenaren, potentiële bierdieven en regelbrekers en noodzakelijk kwaad voor het in stand houden van de droom- en levensstijl van de beide kasteelheren. Ik weet wel dat ik volgend jaar weer gewoon een villa huur en voor mijn kinderen neem ik dan wel wat vriendjes mee van huis. Dagboek van mijn ja, ik kan nu gratis bellen naar 0800 om je mening te geven over de stelling. Waar is Mark Rutte gebleven? <lacht> ja. Ja. Nou. ja, nou, dat is ook een grote vraag. Waar is het toch in... het, is ook <lacht> in het is ook een hele rare stelling. Maar goed. Nee, nee, nee. Er zit een, uh, een extra diepte. Je stelt dan een vraag. Waar is Mark Rutte gebleven? Maar eigenlijk is het een maar is bewering. Het is, ja. Een retorische vraag. En juist. Waar omdat, ja. is verdomme maar, Mark Rutte gebleven? Ja, omdat je dus... Eigenlijk stel je dus een vraag. Maar je stelt geen vraag. Want je zegt namelijk door de vraag te stellen... van hij is er niet. Dus nee, de stelling, dus de stelling eigenlijk... zou eigenlijk kunnen zijn... Mark Rutte is er maar niet. Maar daarom hooi, doen we, we dat dus afkes... ja. in een vraagstelling. Ja, okay. van... ja, ja, ja, ja. Heeft iemand hem gezien? Ik snap het. Trug. god, er werd tijdje. Gratis bellen 0800 1121. En dan uh, gaan we zo een beetje praten over de... omineuze afwezigheid van Mark Rutte. Heet van de naald, criminele hackers zijn er met het computervirus Dory Fell... Of hoe zeg je dat? Dory Fell? Ja, nou ja, Ingeslaagd de bakgegevens van 549 Nederlanders te stelen. Dat blijkt uit onderzoek van het bedrijf Digital Investigation. Een woordvoerder van de ING heeft al toegegeven... dat het dieven geld van de rekening hebben ontvreemd. Tragisch dieptepunt van een week vol ellende met computervirussen, Nou, als dat geen reden is om te bellen met cyberguru die Ed weet ik het ook niet meer. Ed! Eddie! Eddie een beetje! Ed! Ja, daar zijn we weer. luister. We hebben je zo gemist, jongen. Nou, het was echt, we hebben geen tijd in een virus gehad. Hé, moet je luisteren, ik ben een week weg. De Den Bosch, Borsele, Venlo en Weert hadden last van een virus dat Sasvis heet. Sasvis. Sasvis. En nu wordt er vanuit de server in Oostenrijk met een virus dat Dorifel heet. Dorifel. Gerund op bank en inloggegevens is hetzelfde virus, ander ding, toeval worden we aangevallen. Eddie, help! Eddie, etje! Ja, nou inderdaad. De verschillende overheden uh, en ook het ministerie en het RIVM hadden last uh, ervan. Dus, uh, Wie? Wat zeg je? Wie? Het RIVM had ook last van, van de virus. Dat was wel uh, enigszins ironisch uh, natuurlijk. Want? Want die uh, zorgen natuurlijk voor uh, de volksgezondheid uh, en... Uh, dus een normale taak juist het uh... oh, virus. Oh, omdat het een virus is. van uh, is volksgezondheid. Dat, dat, dan volksgezondheid. Ja. Ed. Dit was een, uh, uh, een poging tot een grapje, hè? Ja. Ja, wel. Ah, leuk. Yep. Nou, ja, nee. mooi. Hey. Maar uh, licht eens even toe. Uh, we, we, we snappen er in zoverre weinig van. Uh, nee, een Dorivel nee, virus. Nee, nee Neem uh, ons eens mee. Neem ons eens mee. We, we gaan als... Aan de hand. Weet je wat, we gaan, ja, we gaan ja. yet at Pet, Als een soort Bart interview. Dat kunnen we ook. oké. Okay. <laughs> Eddie, neem ons, neem ons eens mee. Wij wij ons van het rare gekke volk uit Nederland... die niet snapt van die virus. Vertel ons eens wat er is gebeurd. Nou, wat er is gebeurd is dat... Oh, er is, er is niks gebeurd. Oh, ik dacht dat we maar arts wees doen. <laughs> nee, bij ruim 3000 computers door heel Nederland... is dat virus nu aangetroffen. Welk virus? 30.000 toch, Eddie? Zeg je? Ja, nee, 30.000. Ja, dat zeggen die mensen van. Uh, nee, maar Eddie Digital had het over de 3000. ja. Eddie, zit je, ja. even, zit je een nulletje ernaast, hoop ik? Ja, nee, er zijn natuurlijk er zijn twee, uh, twee delen, zitten het eigenlijk aan. Hè? Ja, graag. Ja, precies. Ja, kun je eerst ophelderen waarom we twee verschillende namen van virussen horen de hele week? Ja, precies. Dat, nou, je zult nog wel meer uh, verschillende horen. Dat komt omdat. Uh, nee, meer? Die werken samen met een, uh, een, een server die uh, ergens in de Oekraïne staat. Ja, de, de geïnfecteerde computers die kunnen dan, dan weer een, een nieuw software geüpload krijgen. Dus dan krijg je weer een nieuw virus erbij eigenlijk. Ed, heb je gedronken? Dat heb ik ook gedaan, ja. Ja, ja, ja want, want, want, want, want eerst kwam je uit Oostenrijk. Toen waren het er 30.000 nu zijn er 3.000 uit uh, Zweden. Ja, ja en weet... dan durf ik nog te beweren dat het ook nog om het zogeheten citadel z -Bot, botnet gaat. Of niet soms? Ja, dat klopt. Aha! Nee, heel goed. Leg nou nee, eens even uit dat is wat het is het uh, Een stuk software dat ervoor zorgt dat je andere virussen naar die computers kunt sturen, eigenlijk. Ja. Ja. En die Banking trojan dat is inderdaad uh, dus dat, dat, uh, het virus wat ervoor zorgt dat je dus bankgegevens ja, uh, buiten kunt maken. Ja. Dat uh, komt inderdaad, uh, wordt vanuit Oostenrijk dus, onder andere gedaan. Dat te maken met een netwerk van computers, een soort, ja, een soort heel crimineel netwerk dat oh, ja. samenspant ja. Van om onze bankgegevens te ons te ontvreemden. Ja, en wie zit er u... nou eigenlijk achter, Ed? Eddie! Ja, Eddie. dat is de vraag. Uh... Criminelen? al Qaeda, Of uh, Nigerianen. Nigerianen? Nou, nu denk je, nu doet Jan al nou, een nou, stukje racisme. Het, uit, uit, uit voormalige, het, voormalige het, sofiat nou, hè? He? Hij heeft tenminste eindelijk een helder antwoord dat je er doorheen te schrijven. Nee, maar ik wil uitleggen, uitleggen waarom ik, waarom ik nee, dat zei. Okay, maar, ja, nee, nee, Ed, mag jij even uitleggen, uh, uitleggen waarom een momentje, Eddy. Heb je even... Ja. Want, uh, Nigeriaanse luisteraars, niet dat ik uh, gezegd dat, dat, dat je uh, dat allemaal uh, Nigeria komt, maar in, in Bijlmer zitten heel veel Nigeriaanse uh, mensen die dat nee, Wat doen die dan? Ja, dat heeft er eigenlijk niks mee te maken, maar die sturen dan een mailtje van de ING. Dus, dat zijn de mailtjes van dat je nog geld te goed krijgt? Zitten ja, uh, hey, eh, ze nou te pitten bij de McAfee in de Samentik? McDonald's? Is die nog open in bussen? Um, kijk, dat Het probleem met dit soort dingen is natuurlijk dat je het, alleen als er bijvoorbeeld iets nieuws komt... dat je ja. dan uh, natuurlijk alleen maar kunt zeggen net als het echt virus... dat je dan kunt zeggen, oh kijk, een virus en de volgende keer dat dat komt, uh, dan ontdekken we het pas. Precies. Ja. Ja. Dus ja. dat dus... is natuurlijk een probleem. Ja. En wat je dus hier ook ziet is dat natuurlijk... Het, wat het duidelijkste is, is dat als bankgegevens van iemand gestolen worden... dan zie je een duidelijk nadeel. Ja, precies. Maar het is natuurlijk ook... Uh, het is een behoorlijk nadeel. Uh, ja, maar wat we natuurlijk ook hebben gezien is dat het juist heel veel in de overheid uh, organen uh, voorkwam en dan Overheid organen? En dan... Die wil D66 vast ook hebben, ja. <lacht> <lacht> Nee, maar dan zie je dus dat hele gemeentes en ook een ministerie uh, plat liggen. Zijn wij eigenlijk heel erg vreselijk kwetsbaar, Wij zijn een heel gek raar volkje. Ja, een heel ja, gek... Ja, zijn wij heel, heel kwetsbaar, Zijn heel kwetsbaar? van die? Bent, inderdaad, ja. Zeg, jij niet? En, en, en als dat geld gepikt wordt, stel nou even jou, jouw rekening. Stom toevallig is jouw rekening bij die 375 rekeningen. die ontvreemd zijn door die Oostenrijkse server. met het geheimzinnige Dorifel-virus. En, uh, en, en de, ze, ze maken 224 euro over aan zichzelf. Uh, krijg je het ooit nog terug? Ja. Uh, meestal zijn de banken daar wel redelijk uh, goed mee, omdat ze natuurlijk uh, ja, er ook baat bij hebben dat mensen niet gaan denken van, uh, nou ik, uh, ik stop maar helemaal met het internet parkeren. 224 nee, euro, dat is toch een raar nou, ik dacht dat het ongeveer zoveel als Eddie op de bank, had dan? Eddie, heb je 224 euro op de bank? Uh, ik, nu hoop ik iets meer, maar uh, je, je weet het niet. Uh, als, het nu, uh, als ik gepakt ben door die banking trojan dan misschien nog wel inderdaad. Het, het, uh, ik wil je wat vragen. Wij, wij? als het het volk. lekker gek volkie, zijn af en toe... Geen ja, internetminnend volk. Wel. Wat kunnen we zeggen? Toch bang, zwaa. Ja. Van, ja. Ja, ja, dat internet ja. en de mogelijke... Ja, hoe zou ik dat zeggen? Zou Implicaties. Ik dat zeggen? Implicaties met de mogelijkheid tot uh, criminaliteit. Mag ik dat vragen? Dat mag je vragen. Ja, dat mag ik vragen. Eddie? Ja. Nou ja, dat klopt, denk ik. En ik denk dat, uh, in sommige gevallen wat rechtbank voor zijn. Ze uh, ziet dat de gemeente plat ligt uh, als er zoiets uh, Had jij ooit gebeurt. gehoord van digital investigations eigenlijk? Ja. Oh, die ken je wel? Ja. Dat is toch, neem ik aan, een, gewoon een particuliere onderneming? Ja. Moeten we ja, niet... Ja, moet miedere particuliere ondernemingen zijn in de, in de tussentijd alweer bezig geweest. Ja, maar ik, ik zit de hele dag al te denken, die hebben het zelf gedaan. Om zichzelf, om, om zichzelf, weet je wel, een hey, beetje jam, in de kijker te complotdenken vind ik niks zo. Ja, jou. Nou, hoezo niet? En Ed, Eddie! Dat zou een heel complot zijn, inderdaad. Hey Ed, even ja. over iets anders, ja. uh, mag ik dat, ik, ja, dat is misschien een beetje misschien een, beetje een be andere kan. vraag. Maar heb jij de, dat ge gezeik uh, gezien van de Olympische Spelen, wat dat afsluit gebeurde? gebeuren? Uh, nee. De, oh, want ik had vroeg ik de de auto. nou, oh, maar uh, de Spice Girls waren er ook. En ik dacht toen ik die Spice Girls zag, welke zou die het nemen? <laughs> en, en, en, ja. Met het pistool op je voorhoofd, hè? Ik, ik, ik heb het niet gezien hoe ze er al ertussen uitzien. Dus nee, dus, nou, maar zeg maar een beetje vroeger dan. Ja. Hoe uh, heet ze ook weer? Die Jerry, uh, volgens mij. Uh, die uh, rode spijs? Bro, bro, bro. Echt waar? Dat, dat, ja. Dat, dat, dat, van jouw rode uh, meisjes, Eddepet. Uh, wat, wat, wat, wat, wat een avonturier, wat een boekanier, wat een piraat <laughs> weet je toch ook, Ed? Ja, het is een beest. jongen, jonge, die rode, die speelt, hoor. Verder nog nieuws, Eddie? Nee, verder uh, niks, volgens mij. Oké, okay. nou, nou, ik had één nieuwtje, één dingetje. Hé, hey, Eddie, moet je nou eens even horen wat de kabouter hier op, op dat scherm uh, tikte over, over die rode meid van je... Hoe roestiger, roestiger het, het dak, dak, hoe natter, natter de, de kelder. kelder. Wat smerig. Jongen, joh. We zitten niet bij 3FM, Kabouter. Zullen we even een beetje rustig een houden? Beetje met die een beetje waardige zender hier. Hè? Ed, dankjewel, hè. Wat is dat? Ja, ben uh, klaar. We waren wel klaar met Ed. Ik maar heb ja, nog geen en, vraag en, kunnen en, stellen. Ja, stel maar een vraag. Uh, Ed, uh, hoe is het met je? Ver, met, met jezelf? Verder nog, met jezelf. Nou, dan? bij mij is het heel goed. Uh... Je klinkt ook anders. Mag ik dat zeggen? Vanaf ja, vast. dat mag ik zeggen. <laughs> ja, dat mag je zeggen. Nou, laten we hem maar ophouden, Ed, want er, er komt niks uit. hè? Ja, precies. Eddie! Ed. Bedankt, jongen. Dankjewel, je ja, was hè. er weer, hè? Graag weer. Je was er weer. Je was er voor ons, hè? We hebben we ons. nooit vergeten. Goed. Weet nou, jij wel. misschien waar Mark Rutte is? Wat zeg je? Weet jij misschien waar Mark Rutte is? Ja, die, ik denk dat hij helemaal nog schouw houdt tot, tot de ledenvergadering. Ik heb toch nog een vraag, ah, jezus. Ja. Ik was een heel mooi bruggetje we, aan het Ja, begrijp ik. Maar moeten we ons nou nog zorgen maken over het Dorifel-virus? Mag ik dat vragen? Mag je Zeker maar. Ja, dat vragen. mag je vragen. Nou, ik denk ja, over dit het virus het. niet specifiek, maar wel over de manier waarop dit, moet dit soort dingen in de toekomst aangepakt moeten worden. En dat hoe is dat, duidelijker? Uit... Uh... Zwaar. Nee, hoe is dat? Enfin. Hoe pakken we dat volgende keer aan, Ed? Hoe moet dat? We ik, maak me we een zorgen. ik denk dat uh, een, een politiek uh, speerpunt in de komende verkiezingen... zou heel mooi natuurlijk kunnen zijn van uh, hoe gaan we dit aanpakken... zeker als het bij de overheid uh, ik, ik uh, tot heb last al. is. En is het Nationaal Cybersecurity Centrum een wassenhuis? Ik denk dat die in ieder geval meer mensen nodig hebben. En ook uh, meer mensen vooral uh, kunnen inzetten in andere overheidsorganen, mensen dus zoals jou, in, gaan we met doen. Mensen zoals jij, Eddie? Uh, ja, maar okay. ook uh, mensen die nog uh, iets technisch. Yeah. Uh, het is altijd om baantjes te bedelen. Dat is niet, dat niet... Nou, ik zie Ed best wel bij het National Cyber Security Center. Ik, ik was een heel leuk bruggetje aan het bouwen. Uh, ja, gaan we, Jan weet Buiwe. jij misschien waar uh, Mark, Mark Rutte is? Nee, ik weet niet waar hij nu is. Hij houdt zich schuil. Ja, want uh, bel 0112 voor de stelling van vanavond. Uh, weet jij misschien waar Mark Rutte is? He, voor wat een geleuter. Maar jij begrijpt dat dat een stelling kan zijn, een vraag. Ja. Nou, een mooie. je Eddie! Eddie! Dankjewel! Eddie! je Dankjewel, jongen! Daag. Ja. Tot de volgende keer. Doei! Doe het. Ik heb ineens een waanzinnige behoefte aan. Wat is dit? Mark Butto. <laughs> Kijk, van de Ed krijg ik dat ineens. Wil ik graag Mark Butto horen? Nee, je moet de Ed niet meer maken. Wat ook wel leuk is, Sam en de Womp met Bom Bom. the cat with the basin, drum. Like bom-bom. What's proving? I'm moving. Just out of one thing How charming just a rapper Load him up and eat that snapper I was 16 pints of Helemaal de bom in, in Londen, Engeland nu, tijdens de Olympische Spelen. Godzijdank zijn die ook afgelopen. <laughs> Sam en de Wamp. Nou, maar een Wamp. Wat is een Wamp? Is het oude. toch een baarmoeder? Een Wamp? Ja, met een B dan. Een Bamp. Een En En die staat Wamp. Ja, dus het is niet Sam en de baarmoeder. Ik hoop het niet. Nou met ja. bom, bom, bom. Met bom, bom, bom <laughs> <laughs> um. nou, uh, nou, uh. Wat een geleuter. Wat een geleuter! Ja. De VVD die heeft een strategie. En die ja. strategie is namelijk lekker onderduiken ja. tot twee weken voor de verkiezingen. Leuk bedacht natuurlijk. Ja. Erg geinig en liberaal en zo. En ja. hartstikke leuk. En nog wat. En nog een keer leuk. De wereld staat in de fik. Maar Marky Mark is in geen velden of wegen nee. te zien. Alleen nu de SP. Hun schrikbaar hoeveel het virtuele zetels heeft is het misschien wel aardig om even van het strand te komen... Ja, ja. en even de leiding weer in handen te nemen. Ja. Dus, uh, bel gratis naar 0801121. en geef je mening over de stelling van vanavond. En dat is een grappige, dames en heren, want de stelling is een vraag. Een doordenkertje. Maar geef je mening over de stelling van vandaag. Heeft iemand nog iets gehoord? Van Mark Rutte en 2. En nu bellen, want we moeten nog eventjes met, met elkaar praten. Maar Jos is wel. Jos? Hai Jan, ja... Uh, sorry dat ik Jos heet en geen Jan, maar mijn broer heet al Jan. Dus nee, twee Jan in de familie is een beetje te veel. Dat is goed, Jos. Hè? Maar ik, uh, maar Gutte, die is uh, op vakantie geweest, hebben we gehoord, en die is nu gewoon alles aan het voorbereiden wat hij gaat zeggen over twee weken. Ja, dat zei, je, dat, zei die, zeggen, dat zei die, die, die, knakker, die knakker op, op nummer 36 net ook. Dus dat, dat, dat, dat, de liefde. Ja, maar ja. Dat is al zeker, uh, maar ik vond je dat al overtuigend. het overtuigend? Heb je het gehoord? Wat Bart de liefde zijn, dit allemaal? Ik heb het allemaal gehoord. Ja. Nou, was je helemaal gerustgesteld? Nee, nou. ik, ik, ik, ik, uh, ik, we zullen zien wat de uitslag zo. wordt, maar ik stem toch in VVD. Dus oh, nee. ik ben het niet oh. met ze eens. Wat, wat stem jij dan, op? Jos? Deze is SP. SP? Nee, echt waar? Ja. Ja. Je klinkt zo normaal. Ja. Ja, maar dat ben ik ook. Nou, ik <lacht> niet helemaal hoor. hoe wist er, Jossie. Nee. Heb je een bril? Wat leuk. Dat je, wij hebben ook een bril. Nee, ik heb geen bril. Is... Je hebt de wc. Ja? Hé, <lacht> <Ja. een bril. lacht> hey, Jos, weet je wat de m'n is? dat doen met mensen met brillen? Ja. Maken ze, maken ze af, wegens mogelijk intellect... Oh ja, dat kan. Het was, dat, dat, dat, dat, ja, maar dat doet Emil niet. Nee? Nee. Nou, ja. ik, ik stem er toch op. Maar ik, ik, ja, Joost, we ja, maken ja, een boer uit. Ik vind het hartstikke leuk dat we dus breed in, in, in, in de politiek spectrum ja, luisteraars hartstikke. hebben. Er, de, ochtend, het, het. En ja, 0101 Dus je wilt reageren op de stelling van vanavond. De stelling is, heeft iemand nog iets gehoord van Mark Rutte? Je kan ook bellen voor als je een uh, leuke tip hebt. Een doodsbedreiging. Uh, misschien kan je het alfabet boeren. Uh, of heb je een lekker recept voor, uh, voor gans? Gans? Gans. Jos, eet je wel eens gans? Nee, nooit ook. Ben jij vegetariër ook? Vertel eens wat nee. is er eigenlijk SP achtig aan jou. Waarom stem je SP? Vertel het eens aan ons. Nou, omdat, omdat ik uh, de, wat, de, dat je het eerlijk moet verdelen en, en uh, mensen met een handicap, dat die niet uh, in de problemen komen door, wat, uh, door de politiek. Uh, ja, ik, ik ben er niet mee eens wat er afgelopen jaar gebeurd is en zo. We hebt uh, de kloofjes zijn armen rijk te groot en dat ja, moet afgelopen dat zijn. Ja, vind je, ja. Je, wil, je, wil je alles eerlijk delen? Jawel. Nou, dan moeten we een vlaktaxi invoeren. <laughs> ja. Ja. Want waarom zou ik 52 betalen en jij 34, Jos? Ja, want binnenkort als, als de VVD aan de macht komt... dan komen er we weer flinke eigen bijdragen over huisartsen En we hebben het, uh, al die dingen. En oh, ja. met, een, met een laag inkomen worden er de dupe van. Ja, je hebt nee. gelijk ook nog... Nee, ja, goed. Je bent inderdaad een, een terechte SP-stemmer... Ja. waarmee onze hartelijke felicitaties. Ja, en neem ja. een uh, lekkere hap uh, tomatensoep. Ja, dat zou ik doen. Hé, hey, hey, Jos, maak er wat moois van in je leven, he? ondanks dat, dat goed, je van politiek misschien nee, niet zoveel uh... Ja, klinkt nou, het een de hele beschaafde man... snuiter even goed, Jos. Ah, maak dat niet, Jos. Ja. Jos? Ja. Eh. Maar ik luister met plezier in je programma. Oh, mooi. Jos, hey, pak, je pak je een beetje nou. tante groot, Jos. Dacht ik, Jos. Nou, dat was goed, Jos. Eh, ik weet, ja. dat is met die, uh, weet je, met die stelling in de vorm van een vraag, dat levert blijkbaar toch een boel verwarring op bij onze luisteraars. laten we eerlijk zijn. Onze luisteraars zijn heel intelligente mensen, maar vandaag hadden ze zoiets van, ja raar eigenlijk, een stelling en dan een, een vraag, vraag en uh, gek, eigenlijk gek. En dan misschien is het ook wel dat we Rutte zitten af te zeiken. En, en ik vind het wel lief dat Jos belt, toch? Ah, Jos is een topper, joh. Hij is een hele aardige vent. Hij stemt SP, maar voor de rest is het een aardige vent. En uh, zijn broer is Jan. En zijn broer heeft ook Jan. Hé, hey, wie komt er volgende week? Ja, ja dat, dan dat, dan ik, dat weet ik, dat weet ik. Zodra ik het juiste pampiertje van mijn neus heb, ben ik bijna hoor, Jan. Dat is Kees Verhoeven en weet je wie dat is? Iemand van de partij die jouw organen uit je lichaam wil rukken, Jan. Ja, Kees, die komt hier morgen. Maar en Kees, die volgende komt week met, Kees, die komt met een klein bijltje. Ja. Die tik je hersenpannetje in. Ja, en dan en kan hij mijn nieren eruit schuren. Ja, ja, ja, ja. De nieren zou die niet doen, die Nou, Kees, uh, zie je volgende week. En trouwens, ik zie jullie ook allemaal volgende week. Dank jullie wel voor echt Janne Luisteraar. Ja. Tot volgende week. Tot volgende, volgende week, week wel week. twee uur lang. Ja, omdat het Olympische Spelers is verlopen. afgelopen. Daag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Eind mei was de ja, aardbeving. dan is er natuurlijk een heleboel schade aan, ja? aan gebouwen, nou. uh, maar ook heel veel economische schade. Aan kaas? En aan kaas. Een heleboel naar ja. kaas. Ja. <lacht> Zijn die kazen gebroken? Dan, Ze uh, breken uh, de kazen! Uh, <lacht> kom komen op dinsdagochtend naar het persmoment en dan... Uh... Ze persen de kazen! <lacht>